Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PVV-Klant willen blijven steunen, bangmakerij. In de Tweede Kamer herhaalde Wilders dat er geen euro meer naar Griekenland mag. Dat is een corrupt land en we weten zeker dat we het geld niet terugzien, zei hij. De oppositie daagde Wilders uit een motie van wantrouwen in te dienen tegen het kabinet, maar dat doet hij niet. Tijdens de bijdrage van Wilders verliet de SP-fractie demonstratief de Kamer... Dat deden de SP'ers na de Wilders had gezegd dat PvdA-leider Cohen Nederland 30 jaar lang heeft laten volstromen met islamitisch stemvee. Een gemaal bij Utrecht pompt sinds vanmiddag zoet water in de richting van de Zuid-Hollandse rivieren. Het zoutgehalte in het gebied van het waterschap Rijnland is te hoog. Door de droogte staat het waterpeil in de rivieren laag en stroomt het zeewater steeds verder landinwaarts. Dat is vooral slecht voor de vele kwekerijen in het gebied rondom Gouda. Het is de eerste keer sinds 2003 dat het gemaal bij Utrecht wordt ingezet om zoet water naar het westen te pompen. Bij de huldiging van Ajax zijn afgelopen zondag 160 gewonden gevallen. Het gaat voornamelijk om mensen die snijwonden hebben opgelopen door het gooien met flesjes. Twee musea werden door Ajax-supporters flink beschadigd. Het Van Gogh Museum heeft 75.000 euro schade opgelopen. Het stedelijk waarschijnlijk enkele tonnen. Op een veiling in Liverpool heeft een sigarenkist van de kapitein van de Titanic 28.000 euro opgebracht. De notenhouten kist was ontdekt door de veilingmeester toen hij in een huis antiek kwam taxeren. Op de voorkant van de kist staan het logo van de rederij van de Titanic en de initialen van de kapitein. De eigenaresse had de kist al jarenlang in bezit, maar had geen idee wat het was. Vermoedelijk heeft haar vader de kist gekregen van de weduwe van de kapitein. Het weer vanavond in het noordwesten helder en droog. In het zuidoosten blijft het nog lang bewolkt en valt er wat regen. Morgen is het vrij zonnig bij temperaturen van 18 graden in het westen en een graad of 21 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Knop het Hoeveelaken 4 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Zoete Woude 6. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 4 kilometer. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI 4. A12 de utrecht voor Nieuwebrug 3 kilometer. A13 de richting Rotterdam voor Knoop het kleinpolderplein 3. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 3 kilometer. De A20 richting Gouda voor het de Brechtseplein 3. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit-en-Dolder 3 kilometer. En voor Soesterberg 3 kilometer.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 Dentro a lui Fagli vedere che non è un gioco. 6.9 CFM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 It's dancing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 Summer haze bound by the surprise of our glory. Van ZFM ZFM Think again. <laughs> yep yeah. Come on, what's my name? Uh, I'ma say my name Come on, come on Come on, say what's my name? Come on, come on, say my name Let me whisk you away Better yet, some fries and a shake Come on girl, now don't be late. You like that, ballers that negative degrees in the orange. Better hop in the hoop with that product. Cause I ain't having it. Cause I can handle it. Or maybe we can do a little cha-cha. We can do a little ah-ah. to go. But before. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5.